De plek waar u bijna de helft van uw leven doorbrengt, dames en heren, dat is het bed... In de regel wordt het bed voor slapen gebruikt, maar het is ook zeer nuttig voor gans andere zaken. Ja, u, um, u kunt er een griep in uitbroeden, u kunt erin geboren worden, u kunt er uw avond of ochtendblad in lezen en een sigaret roken, hoewel dit laatste spelen is met vuur. Mm -hmm. Het bed dat ik u hier toon, dat is een buitengewoon geriefelijk bed. Ja, hier staat u dus in de slaapkamer. Mijn vrouw en ik, we slapen hier niet meer en de kinderen slapen in de kamer hiernaast. Oh, neemt u me niet kwalijk, mijn naam is Wilkinson. Nou, dit is dan de trap die van boven naar beneden gaat, hoewel dit eigenlijk voor zichzelf spreekt. U ziet, er ligt een loper met warme, prettige kleuren over de in totaal veertien treden. Nou, dit is dan de hal. Mooi stukje werk, als ik er vrij mag zijn in alle bescheidenheid op te merken. En weliswaar is deze hal precies gelijk in die van onze buren, dat wel, maar wij waren zo slim de ons een beetje andere aankleding gegeven. Hoewel door middel van een roze belichting en een. Elektrisch kacheltje. Ja, juist. Als je me er even wilt volgen, dan komen we nu gezamenlijk in een vereniging in onze huiskamer. Hier wordt dan gegeten, de krant gelezen, voor oh, zover we dat mensen niet in bed plegen te doen. Hier kijken we naar de tv, hier maken de kinderen hun huiswerk, hier vecht men, rookt men, breidt en doorduurt men. Hier speelt men, men eigen geniet en beoefent men judo. Oh ja, en worden de belastingpapieren al dus naar waarheid opgemaakt. De afstand tussen deze kamer en het bed bedraagt op de kop af 21 passen. Nu zou u, lieve luistervriendin en vriendin, misschien kunnen denken dat het een uh, gemakkelijke zaak was om van deze plaats in het bed te geraken nietwaar? hè? Nee, nee, nee. niet is zeggen. wel waar. Moet u maar dat even toe. Hey, heb je nou je pyjama al aan? Oh, oh. Zoals je ziet. Oh. Ik ga naar bed. Ja, dat ziet er wel naar uit. Zeg, maar, weet je dat het pas negen uur is? Ja, maar weet je nog hoe laat het gisteravond is geworden, Vien? Het was laat. Daar heb je gelijk in. Laat. neem we niet kwalijk? Het was ver over het wegen. Nou, um, jij moest toch zo nodig een boom met meneer Snodgrass opzetten? Oh ja. Ja, dat is onzin dat die man een boek kwam terugbrengen. Dat doet er voor jou toch nog geen reden te zijn om hem je fotoalbum te laten zien? Met de foto's van al je hengels, successen van vorig jaar. Oh, oh hoe dan ook. Ik ben klaar om te gaan slapen. Tanden gepoetst en zo meer. Ja, nou, waarom ga je dan niet? Hmm. Ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ik ga direct. Wanneer, uh, Wanneer kom jij? tegen Elven? Zo tegen. Lieve schat, dat pas over twee uur. En je weet dat je een nachtrust zo hard nodig hebt. We hebben trouwens allemaal behoefte aan een goede nachtrust hier in dit huis. En, je weet het, één uur slaap voor twaalf uur s'nachts is meer, meer waard dan drie uur, uur daarna. daarna. Ja, schat, dat is me nou wel bekend. En daar hal ik me aan. Nou, kind, kom je weer naar boven? Ja, ik kom. Wanneer? Dat zal zoals gewoonlijk wel een uur of twaalf worden. Twaalf? Ja, twaalf? is de tijd waarop we in de regel naar bed gaan, weet je wel? Nou ja, goed, je doet maar zoals je het zelfs het beste lijkt. Ik smeer hem in elk geval. Trusten. Ja, Mag jij het ook niet zo laat, Jean. Oh, ik heb nog wel een uur of drie voor de boeg. Oh, maar lieve schat, jij moet er ook wel zo moe zijn als een hond? Oh, nee, loop loopt wel los. En die tijd ben je weer maar gewend, hè? Zeg, Jean, probeer je ook zo eens een beetje vroeg naar bed te gaan. Doe jij het dan maar. En vertel me later maar eens hoe het je bevallen is. Het zal je in elk geval geen kwaad doen, Rodderick. Mm. Oh, ja, ja, ja, ja. Nou, eh, uh, trusten. Trust. Trusten, schatje. Eh? Uh? Oh ja, trusten. Oh, oh. er gaat toch weer niks boven een avondje vroeg de bed aan. Haha. Bed, bed, oh heerlijk bed. Zo. So. Zo. So. O, so. ik heb eens wat verloom. Wacht even. Zo. je Zo. So. Zo. So. De dingen laken. Zo, so, nou moet je niet meer lezen, joh. En nou. Firm. Huh? Maar die keer was nog niet weg. Uh, nee, liever, help uh, <lacht> nog. Gelukkig, we gaan de heren. Ha, ha, ha, ha, ha. Wat Wat nou naartoe? Dat is die. die kraan in de badkamer. Zal ik eruit moeten? O, o, o. O. heerlijke, warme bed in. Ja. Bed. B-E-D. Bed. Niks is heerlijker dan een... Ja. Good luck. Oh. Oh. Oh. Oh. Hmm. Dat gaat niet, dat kan niet, dat is waanzin. Maar het is ook niet te lang geduurd. Hij kon geen ogen dicht doen. Waarom niet? Oh, heb je dan die herrie niet gehoord? Harry. Wat voor herrie? Lieve kind, harde zenuwslopende geluiden. Tieren. Lekkende kranen. Pratende kerels onder het raam buiten. Zware motoren die op de tijd dat elk weldenkend mens op zijn bed ligt de straat als racebaan gebruiken. Maar het is helemaal geen bedtijd voor ieder weldenkend mens. Nee schat. Het is, uh, het is meer je eigen bedtijd. Oh ja, ja. Nou, uh, jij moet het maar eens een keer ondervinden. Ik vergelijk ondervinde. dat... Dat wij in de meest lawaardige wijk van de hele stad wonen. Het is toch geen wonder dat onze zenuwen aan vlakden hangen? Mijn zenuwen hangen niet aan vlakden. Na zes uur is het hier een huis volkomen stil. Oh ja. Luister maar. Oh ja. Ja. Laten we maar eens luisteren. Probeer je kalmte te bewaren en luisteren. Nou. Hoor jij nou iets? Luister dan. Hoor je al die verneigende geluidjes dan niet? Klokken. Lekker te kramen. Kraken. Luister dan. Nee, ik hoor maar dan ook niets. Ja, toch? Het kan niet anders, want het moet vanuit de slaapkamer komen. Het lijkt wel of de bouwer er een echoput van heeft willen maken. Weer was melk. Wat moet dan met melk? Opdrinken? Waarom melk? Daar krijg je slaap van. Wie zegt dat? Nou ja, goed. Ding, ze doet er dan ook wat van dat. Hoe heet dat ook weer doorheen, weet je wel? Hoe heet het ook weer? Ja. Ach, je weet toch wel? Die weet toch wel. Je hebt dat spul gehaald toen Roddy ziek was. Ja, ho. Gemaakt uit mout en weet ik veel. Eieren zitten er doorheen en vitamine. Dat spul waar je zo heerlijk op gaat slapen. Ja, ja, nou? ja, schatje. nou dan weet ik alweer wat je bedoelt. Als je even wacht, heb ik het in een minuutje klaar Dat hoor. Het zou heerlijk zijn. Wat een nacht, wat een nacht. Nou ja, een beetje gymnastiek zou me ook geen kwaad doen, hè? Nee, slaap je lekker op. Hop, twee, drie, vier en een laag. Twee, drie, vier, en armen, uitzwaaien. Twee, drie, vier, en op. Twee, drie, vier, en een. Twee, drie, vier, en een hats. Twee, drie, vier, een Oh, oh Roderick, je denkt juist dat je daar slaap van krijgt. Nou, niet alleen slaap. het <tus> stimuleert de gezondheid, weet je ook. Ja, die, die, die, die mensen uit India, die aan je, uh, yoga doen, die weten dat wel. Ja. Oh ja, daar heb je gelijk in. Als je ze op een foto ziet, dan zijn het verstarde voorbeelden van ondervoeding. Ja. Hier, lieveling, pak aan. Oh. Ja, zeker, ja. Moet jij niet? Ik? Nee, schat, ik heb het niet nodig. Geef mij maar thee. Thee? <laughs> thee. Oh, je zegt, zeg. Ja, thee. Met een cakeje en een bolusje. Ja, heb, uh, heb jij je... Uh... Ik wel, ja. Ja? Oh. oh, als je eens wist wat een schade je toebrengt aan je gezondheid. Laat nou bij thee drinken met keekjes en bolletjes. Ja, doe nou. Eén in één keekje en één bolletje. Alsjeblieft één keekje en in het... in één bolletje. Wat, ehm um... Wat voor keekjes zijn dat? Die ronde Met rozijn erin. Met rozijn. En roomglasuren bovenop. Roomglas. Kijk, kijk, kijk. Ja. Hm? Prima, spullen spullen. Ja. Mm -hmm. En, dan um... Mm. Gedurende de slaap werkt de spijsvertering ongestoord en uh, volkomen. Mm -hmm. ja. mm. en, uh, mm. Je hebt een diepe, aangename, verkwikkende slaap en je ontwaakt als ervoor. Ja, ja, dat geloof ik graag. Ja, resultaten na de eerste dag zichtbaar. Je lijkt wel een advertentie. <laughs> dat zit er veel van weg, ja. Mm. Oh, ik slaap straks als een onschuldig pasgeboren kind. Oh nee, zeg ik, ja. hoop van niet. Kinderen staan elk moment naast hun bed. Zeg, Dien, lieve vrienden van de Hoeveel cakejes heb je nog? Kijkjes? Voordat jij gaat slapen, oh Rodrik, hoe kun je? Nou oh ja, eentje zal me nog geen kwaad doen. Oh, <tie> dat is het einde. Kijk, ik weet het Dien, dien, dien. Ja? En een bolus, als die tenminste nog over zijn. Oh. Uh, uh, uh, Wat nou? Wat is dat nou, Odi? Wat is er aan de hand, jongen? Slapen. Waarom dan wel niet zo? Nee. Connie. Oh. Connie? Nee. Ik, okay. ik weet wat, zeg. je. Hier, kijk eens, kijk eens, kijk eens, even naar kijk eens wat ik heb. Hè? Drink dat nou eens op, dan ga je daarna heerlijk slapen. Nee, wat is het dan? Nou, drink het maar eens uit. Het ziet er verschrikkelijk uit, pap. Wat is dat voor rommel? Rommel? Niks rommel, niks. Dat zit in het busje, weet je wel, weet je wel? Oh, ja, dat hebben we al jarenlange, pap. Ja, dat is enorm spul, jongen, zeg je. Oh, ja? Ja, nou, nou, nou. Kijk, als je dat nou opgedronken hebt, hè, dan eh, val je als een blok in slaap. Mag ik ook papa? Hm, tuurlijk, jongen, natuurlijk. Mama is in de keuken. Vraag maar of ze je wat geven wil. Hè? Ja, goed. Ja. Smaakt het lekker? Wow. Ja, heerlijk, jongen, heerlijk. Nou, nou. Maar jij zult het ook zo heerlijk vinden. Zeg, wat zul je slapen? Wat zul je slapen? Als een blok, hè, pap? Als een blok? Ja, ja, ja. Oh, Rottie. Ah, ja, uh, vraag aan mama als, uh, als ze maar een kopje thee wil brengen. Eh, ze zal het wel klaar hebben. Tee? Thee, ja je gezegd, had. Ja, oh, Maar dat weet allemaal wel, ja. dat, Kijk, Joch, dit andere, dat is een. Uh... Ja, moet je dat nou leren? Kijk, dat is een drank, hè? Een drank die, die, die een bodem legt. Een bodem, hè? Oh. Ja. Nou, daarna kun je gemakkelijk thee drinken of. Uh, wat anders. Oh, sorry, sorry. Dat mama er ook maar een gesmeerd broodje bij doen. Nou, hè? Goed, pap. Ja. Dag, pap. Wat nou? Wat nou? Waarom ben jij uit je bed, Sja? Omdat Roddy ook is opgestaan in de keuken? Uh, ja, ja, hij krijgt van mama een warm drankje. Dan kan hij lekker gaan slapen. Waarom? Ja. Kan hij dan niet slapen? Nee, hey, Sheila, waarom leg jij niet in je bedje? oh Mag ik ook wat, mam? Het is voor haar misschien ook wel goed, mam. Hey, mag ik ook wat, mam? Vooruit dan maar. Ja, schenk het zelf maar in. De melkoker staat in de keuken, maar lief dat je brandje je handjes niet, hè? Nee, het niet. Ja. Spottelijk eigenlijk. Wat, hè? Slaapdrank uh, en dan thee met cake en bolussen. P Papa zegt dat het een, een drank is met een bodem. Bodem? Huh? Ja. En, en daarna kan je alles gebruiken. Mm. Oh, mag ik ook een broodje, man? Papi moest er maar eens een slokje van nemen... ...voor hij de eerstvolgende vergadering van de hoofden van dienst heeft, hè, schat? Mm. Mm. Nou, maar zo'n bodemdrank, als ik het zo zeg, mag, is het helemaal niet die. Nee, nee. Oh. nee kijk eens, kijk, kijk zelf maar even, hè. Kijk, dat is meer een uh, verzachtend geval, hè. Ja, ja. Het stimuleert de spijsvertering, dat speciaal in de nachtelijke uren. Ja. Mm. Dat maakt vanavond overuren. dat wel. Mm, dat is en smaakt het broodje, lievelijk. Oh, lieve, wat heerlijk. Zo, so, hier is mijn pasje. Hé. Nou? Ja. Nou zeg, wat zullen we nou beleven? Schiet op, jongens. Jongens, daar buik je Nee, Nee, de, maar naar de, naar de bekers maar mee naar boven. Nee, dan mogen we dan niet weten wie er is. Nee. Heb oude alles vervraagd? lezen. wegwezen. Schiet op, schiet op, maak dat je je wegkomt. lezen. Ja, uh, zie. ik zal wel even zien wie er is. Ja, ja alsjeblieft, ja, ja. Roderick. Daarom zijn we zo laat. ¿Y esto? Kijk nou eens even. Jongen, kom erin Frank, kom erin ah, nee, dat jongen. Dat ik maar verwachtig. Ik had ja. nou vier keer opgedragen. Oh, net wat. Goedenavond, zien. Hoe later op de avond, hoe schoner. Maar oh, ja, ja. je weet het wel, hè. Ja. Ja. Nee, ik kom net terug van een visdagje. Ah. Ja, ik ben naar het ja. bievenmeer geweest en ik dacht, kom ik loop eventjes binnen om je een klein geschenkje te brengen. Voel je wel? Huh? Ja jongen, ga zitten Frank, ga zitten. Gooi erom allemaal neer. Ja. Ja. Een klein centje? Wel, nou, wel, dat klinkt veelbelovend. Ja. Zeg, heb je een oude krant of zo? Ja, die kramp. hebben we wel. Ja, wacht even ja, alsjeblieft. Nou, mooi. Nou. nou, wat zeg je van zo'n forel? Oh. Hm? oh, Oh, wat een schoonheid. van een vis, zeg. Oh, wat dus. Ja, sprookje. Ja, ja. <laughs> wat een sprookje. Nou, die schat ik er op zijn minste ja. uh, Nou, pompen ja. van de hal. Ja. Let op, let op, let op. Dat is één. Dat <hup> maakt twee. En huppetee, drie. Nee. En nog eens een keer. Vier. Oh. Vijf. En even een Jongen, is zes. Begin. Nou Frank, hoeveel heb je wel niet gevangen? <laughs> vertel al Frank, vertel al jongen. Jean, nou, jullie je wat horen, zeg. Nou, nou mm -hmm. Frank, jongen. Vertel het ja. er nou. Ja. Hoeveel heb je uit het water geslagen? Ja. Kom nou, kom. Je zult verstomd staan. Jean. vertel nou Frank, vertel ja. nou jongen. Frank probeert het nou te vertellen, liefste. Hè? Oh, oh, even die kwaad. Ja. Achttien. In hoeveel tijd? Vier uur. Vier uur. Mm. U komt toch wel uit, hè? Vier uur. Nou, zeg, dat is een mooi resultaat. En, en deze zes zijn voor ons. Allicht. Wat lief van je, Frank. Dank je wel, hoor. Ja, ga dat toch zitten, jongen. Hè? doe of je thuis bent, vlak neer, zak neer. Ja, ja, ja. Ach, alsjeblieft. Ja, ja. Jongen, jongen, 18, zeg. Ja, jongen, jongen, oh. zo. Nou, het was mijn dagje wel, hoor. In vier uur. Ja, eigenlijk heb ik niet veel tijd, weet je. Ik was naar huis onderweg. Ik ben de hele dag al weg geweest, dus je begrijpt het wel, ja, 18. hè? 18. Zeg, hey, ik hoop niet dat ik de vloer smerig maak met die schoenen van me. kopje thee, Frank? Ja, graag, tj. Zeg maar Jim, was je alleen op pad, Frank? Nee, nee. Jim Patterson was erbij oh. en uh, Angus Henry. Oh ja, ja, ja ja. Jim was met zijn wagen, ik met de mijne. Ja, dank je. Jean. Zeg, kwam het zo maar bij je op om te gaan vissen of? Nee, nee, nee, dat hadden we de vorige maand al met elkaar afgesproken. Oh, oh, nou, nou, dan heb je wel een goede dag uitgezocht, ja, hè? De wind was erg gunstig, weet je. We troffen het buiten gewoon. Wil je niet wat eten, Frank? Een, een broodje of zo? Ja, graag, Jim. Hoeveel heeft Jim dan niet gevangen? Een stuk of twaalf? Nee, toch? Nee. Toch. Zeg, hoe zwaar? Uh, Wat ze Nou, ik schat een pond elk. S hoe is het thuis, Frank? Ja, dat was goed, dankjewel. En de Engels Engus? Vijf. Vijf. Haha, <laughs> heeft hij nooit kaas gegeten. Weet je wat, het is zijn visstuig, niet. Dat ja, geen ja. klap van, jongen. Niks. Kinderen ook goed, Frank? Ja, ja, ja groei als kool. Zeg, vertel ja. eens even, vertel eens even, ja. hoe, hoe laat beten ze? Nou, zo tegen een uur of vier. Zie ja, een gedrang, een gedrang. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat had ik er graag bij willen zijn? Achttien ja. stuks, ja, ja, ik kan niet, tater. Ja. <laughs> en geen enkel onderkruip erbij? Nee, niet. Één, niet één. <laughs> Ja, ja, ja, zo zie je dat maar weer, hè. Je weet het nooit met die beesten, Nee, net nee. zo je zegt. Wil je keekje, Frank? Graag. Geef mij er ook maar in de Wat? Oh. Zegt Frank, laat ik heel belangrijk, hoe, hoe, hoe stond de zon precies goed weten? Precies goed. Ja. Ja. die zon op zijn tijd, ja. maar verder licht bewolkt. Ja, ja, ja, je had er elk op zich te winnen mee, dat blijkt wel. Ja, we rempen wel. Ach, ja. ja, goed, een buitje regen zo af en toe. Ja. ja, dan ging de zaak door een half uurtje plat. En de vis naar de bodem. Maar uh, verder, uh, subliem hoor. Ja, ja. <laughs> Ik denk, staat hij naar nou de lakken? Maar ja. ik, vetten, ik weet niet wat onder dat James een spinnen heeft. Ja. Klopt, hè? Zeg, me niet kwalijk dan ga ik nu naar boven hoor. Nee hoor, nee ja, ik hoor. heb het toch niet eigen, Frank? Nou, nee, stel je voor, zoals je bent in je eigen huis. <laughs> ja, ik ga ook direct weg, hoor. Ja. Zeg, neem nog een kopje thee, Frank, jongen. Ach, zou ik het nou wel doen? Ja, natuurlijk. Ik wil niet de schijnwekker kan plakken. Maar ben je dwaas, Frank? Jouw ons helemaal niet op. Ja, maar ik ga toch maar naar boven. Ja, daar. Ah, het. Ja, ja ik, ik zal het goed, doen. ik ga doen. ja, zeg. En nog wel bedankt voor de forellen. Nou 18 is hier. Laat me nog eens even die vis bekijken zeg. Ja hè? Nou eens even. Kijk nou eens even. <laughs> Sniffitje en nou eens even. <laughs> He? ja, heb jij je reuzendag gehad? Ah ze? en hoe en hoe. Zeg, kijk eens even. Huh? Kijk eens. Ja. Zie je die grote? Ja ik heb niks in mijn ogen. Heeft met tien minuten gekost om die eruit te slaan. Je het. Ging ja. niet zo keer. Oh, wat heet het? Vertel, keer, vertel, vertel eens nou. Hij zat onder de boot weet je. Ja. ja, ja. ja. En toen uh, Toen kwam ik met de hengel ook onder de boot. Ja. ja. Dat ik er niet uitgevallen ben, mag nog een wonder Maar enfin, hij, hij wist niet meer hoe hij het had. Hè? Toen deed hij weer pogingen om er vandoor te gaan. Ik schat zo ja. dat ik op dat ogenblik een lijntje had uitstaan van zo'n meter of uh, 30, Dertig. Ja, en toen trok hij van leer. Hij buikte op jou niks te vertellen. Ja. Water in, water, water uit. Water uit water water in. Ja, die momenten, die grootste momenten, die heb ik zelf ook zo vaak meegemaakt. Uh, alleen, luister even, je moet natuurlijk wel oppassen dat die, dat die de top van je hengel nooit moeilijk is. Een gaat. forel, jongen. Eh? Ja, dat is pas je waarde. Ja, ja, dat is inderdaad. En de, uh, de smaak is ook niet slecht. Hm? De smaak, is smaak, Een smaak, smaak, smaak, smaak, smaak, smaak, smaak, goede botergebak. <laughs> en... En? Doe de paneermeel groot. Oh, Frank, ik moet er niet aan denken. Gebakken forellen. Oh, Mam, man, man, hou alsjeblieft op. Het water loopt me bijna uit de mond. Ik heb sinds het ontbijt niks meer gegeten. Wat, hè? Hey? Nee, wat zeg je me nou? Wil je werkelijk beweren dat je sinds vanochtend niks meer gegeten ah, hebt? Ja, nou, je... ja, nee, dat heeft echt hey. niks te betekenen, nee, hoor. Sorry. Nee, als ik dadelijk naar huis ga, dan zal Hilder nog wel wat forellen voor me klaarmaken. Ja, dat zeg je nou wel zo, maar uh, misschien ligt ze wel in bed. Nou, nee, dat denk ik niet. Nou. Maar goed, als het wel zo is dan, dan, dan, dan, dan, dan doe ik het zelf. Nou, hé, he? nou, hey, zeg, een idee. <laughs> Laten we het hier doen. Nee, joh. Nee. Laten, we het, la, laten we het hier doen. Hier, hier. eens ik ze bakken. Nee, nee, nee, nee. Hè? Ben je gek, joh? Ik piek er dan niet over om jou op dit uur lastig te maken. Piek jij nou helemaal niet. De zaak is in hè? een paar minuten gefixt. Ach nee, zeg maar. Maak je nou toch geen kopzorgen, jongen? Nou, ja, nee. Wil ik jou iets wat zeggen? Ja, zeker. Hè? Ik zal jou alleen laten eten. Nee, doe een beetje mee. Oh, mij loopt ook al het water water in de mond. Nee, goed. Als je nee. er zo ah, over ah, denkt. Ah, dan... Niet zeuren, niet zeuren, ja. niet zeuren. Alsjeblieft. Hier zijn ze. Ja, ik zal ze even schoonmaken. Neem je even een sigaret? Ja, dat is goed. Staan niet goed, Laat ik de deur openstaan, staan, we nog een beetje babbelen. Ja, ja dat is goed. <laughs> ja. Zeg eh, Frank, hoeveel, eh, hoeveel wil jij? Ja? drie maar. Ja, ik rammel van de honger. Drie, drie. Doe iets mee. Elk drie, hè? Eh? Ja. Zal ik helpen met schoonmaken? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik, eh, ik heb een goede hand van vis schoonmaken. Zeg <laughs> zeggen ze tenminste? Zeg, wat Ja. Heb je ze wel eens gebakken met een uitje erdoor? Wat zeg je nou? Met een uitje? Met een uitje? Nee, is dat lekker? oh, niet te geloven man. Maak een paar uien schoon. Als je ze tenminste ja, hebt. Met uien smaken ze heerlijk. Moet ik even zoeken hoor, midden in de nacht. Ja, ja dat is, is goed. Hier zie je dit hoor, hier zie Ja! Hebben! Ja? Hebben, hebben. Zal ik er drie schoonmaken? Is ja. dat genoeg? Ja. Mooi. Drinken we er thee bij of koffie? Ja. Mag eens even, zeg. Grafje. Weet je wat we moesten doen? <laughs> Weet je wat we doen? Nee, nee. Dan moest je zeggen: een lekker flesje wijn bij trekken. Ja, het schiet me net de binnen dat we nog een paar flessen Long, Joegoslavische Rijnwijn in huis hebben. Die hebben we namelijk het vorige jaar van Oom David gekregen. What? Joegoslavische wat? Rijnwijn. Ik heb nooit geweten dat uit Joegoslavië Rijnwijn kwam. <laughs> heb ik ook nooit geweten totdat we die flessen kregen. Dan? Nou ja, goed, ik vind het best hoor. Laten we dat er maar doen. Goed zo. Mmm, Roderick. Yeah. Oeh, ik ruik zo, zeg, die forellen. Wat ruikt dat heerlijk, zegt. Au <laughs> oh! Jongen, dat een hele kostje, zeg. Ja. Hoeveel, um, hoeveel sneetjes brood? Nou, een stuk of zes maar. Ik ben uitgehongerd. Stuk of zes uitgehongerd, mooi. Zeg, Frank, er staan hier nog een paar pasteetjes. Wil je daar wat een van hebben om de eerste honger te stillen? Graag, zeg. Nou. Ja, wacht even, wacht even. Zeg, maar, ik het zo nog een stukje papier, ja, dat anders moet ik weer een blokje maken. <laughs> je pak hem maar twee keer, ja. Zeg, de vis is bijna klaar. Ja. Uh, dan, ja dan ga ik, ik ga de tafel dekken, ja, dekken. Ja, de de al. De, de tafel dekken, <laughs> zo. Terfels, dekken. Moet goed zo. een tafel dekken. Yo. zeg, wat zie ik ja, daar? Wat is dat, voor Frijg, joh? Weet je wat er nog is? Deense kaas staat hier in de kast, Deense kaas. Weet je wat we doen? Laten we dat na de forel opmaken. Ja. Nee, nee. weet je dat er voor mij niks lekkerster bestaat dan, dan Deense kaas? <laughs> zeg, we zullen nou wel zo ver zijn dat ze gekeerd kunnen worden. Nou, eh, uh, uh, Frank. Ja, rustig. Is dat? Oh, ben je ook? Ja, ja, Frank die hangt oh. die die gaat net uh, de deur uit. Ja, weet ik. Ja. Ik hoorde uh, hem weggaan. gaan. Oh, ja, hij uh, hij had nogal trek, zie? je. Oh. Ja, en toen um, ja, heb ik een hapje voor hem klaargemaakt. Weet ik. Ik heb ja. de keuken gezien. Oh, ja, hij was vreselijk dankbaar, zeg. Zo, ja. was hij dat? Ja, ja zeg. Heel, heel erg, uh, mm. ja. Nou, maar het is nou wel tijd om naar bed te gaan, vind je niet? Uh, uh, je zult wel doodmoe zijn. Hoe, uh, hoe laat is het? In? Drie uur. Nee, toch drie uur. Uh, Wat heb je? Wat uh, is al schat? Eh, niks, nee. Ik nee, heb helemaal niks aanleggen. Ja, dat maak je mij niet wijs. Mm -hmm. Goud er, is iets met je. Voel je je niet goed? Ja, alles, alles is in orde. Met mij is er niks aan de hand. Beetje, beetje mm, in die geste meer niet? Nee, je ziet zo wit als een doek, schat. Die. Ja. Wacht eens eventjes. Ja. Ik, ik zal even iets voor je halen. Ja. Gila, wat doe jij uit je bed? Je praat ook zo hard. Ik kon er niet van slapen. En dan kom ik even kijken of er iets gebeurd is papa pap is ziek, mam. Nee, ze mag eens mm. alleen een beetje van streek, meer niet. Ach, ben je erg ziek, pap? Nee, een beetje, beetje, beetje, beetje maagpijn. Ik heb ik ook eens gehad, weet je nog wel, pap? Toen met die appels? Ja, met die, met die appels, ja, dat weet we allemaal nog ja, wel. Ja. Gaan we gewoon naar bed. Ja, pap. Zeg, ja, weet je waar ja, ja, ik ook wel van kan komen, pap? Die pijn in je maag? Nou, omdat je misschien te vroeg naar bed bent gegaan. Ja liefje, drink dan maar op. Wat is het pas op een glas water. En doe nou, drink nou uit. Je, lieve schat, ik, ik, ik geloof echt niet dat, dat, dat... Hou je mond en drink. Hey, Papi heeft de morgenstand geen goud je. in de mond en mam? Zilla, leg het onmiddellijk naar je bed vooruit. Ellie, schiet op. Kom, kom, Wat hebben jij en Frank toch gegeten? Voor, voor wel. Oh, hoeveel? Zes, zes. Zes? Ja. Ieder zes? Nee, ja, dat, dat wil zeggen drie elk, dus Ach. zes in, to, in totaal. En de flessen wijn van om David. Nee. Ja. Toch niet klommelijk Jugoslavië Ja, maar we, we zijn begonnen. We zijn begonnen met, hm? met partijtjes. Ja, Frank verging voor de honger en pastijtjes. Ja, en daarna daar kwamen de forellen op tafel met gesmurde. Oh, oui. Oeh, toen... toen, toen Kaas, je rommel uit Denemarken. Gaat oh. Oh. ze, jij heerlijk slapen? Nou, vooruit schiet op, Pro. grote lummel je bent. Maak dat je in bed komt. Zie je nou niet, nou, niet doen, nou, niet, nou, niet doen ze nou. naar. Weet, weet je wat ik nou. Weet je, weet je wat ik nu denk? denk je, nee, he? geen idee. Ik, ik denk, ik, ik, ik denk dat, ik dat, dat ik voor die kaas zo behoorlijk geworden ben. Eerlijk gezegd, ik heb, ik heb denk de kaas nooit erg goed kunnen, kunnen verdragen. <truimert> Hé, hey, hé, hey, wat ga jij nou doen? Ik ga naar bed. Wat wil je? Bent, je gaat naar bed? Zeker. Het is al bij negenen. Ja, dat klopt. Het is bij negenen, ja. Nou, ik ben blij dat je begrijpt wat ik bedoel met vroeg terkooi. Dan blijft men mooi. hè? Nou, je zult toch zijdertijd de resultaten wat ondervinden. Nou, geloof maar dat ik dat ondervinden zal. Nou, nou zo'n paar avonden vroeg naar bed gegaan te zijn... voel je ineens een heel ander moment. weet je dat? Ja, dan ontwaak je fris en bonter, en dan durf je de hele wereld van de zoenen. Nou, zeg dat laatste lijkt me wel iets te vermoeiend. <laughs> Lieve oh. schat, is ook maar bij wijze van spreken. Ja, <laughs> ja nou kom ik over een minuut tien, is dat goed? Dan heb die puzzel. Weet jij een ander woord voor adder? Hé, hey, hé, hey, wat? Wat heb je dan nou? Wat? Oh dat! Wat is dat? Oh, niets. Dat is een lijstje van dingetjes die je het beste kunt doen voordat je naar bed gaat. Dingetjes, wat voor dingetjes? Oh, dingetjes hier, dingetjes daar. Ja. Oh ja, natuurlijk, ja. Sluiten, gas draaien en zo. Maar lieve schat, dat doe ik toch meestal. Dat ik toch niet voor me op te schrijven. Nee, <laughs> <Molle meid. laughs> nee, dat weet ik wel. Maar ik stond gisteravond toch wel raar te kijken toen ik merkte dat ik het zelf moest doen. Jij was toen toch vroeg naar bed gegaan. Weet je nog wel, schat? Mm -hmm. En toen dacht ik, kom, laat ik nou voor alle zekerheid een lijstje opmaken. Dan vergeet ik tenminste niets. Voel je je, schat? Hm? Hm, dat zie ik dat gedicht, liefje. Ja. Oh ja. Wekker opwinden, half klok opdraaien, mm -hmm. juist. Ja. Melkflessen buiten zetten, hond uitlaten. Wat staat er nou verder? Wat staat er nou verder? Voor- en achterdeur de sluiten, mm. auto in de garage zetten. Auto... Nou ja, dat moet ik dan daarvoor doen, anders moet ik de deur weer openmaken. Eh, nou, <laughs> ja, maar heb ik dat er gisteravond niet gedaan? Die wagen weggezet. Nee, liefje, dat heb je niet gedaan. Oh, oh, juist, ja, ja, juist, ja. Wat hebben we dan? Hoofdkraan van het gas afdraaien. Hm. Afdraaien, nee, dichtdraaien wil je zeggen, dichtdraaien. Als ik hem er afdraaien dan stikken we. Dan moet je een beetje beter hier worden kiezen. Zo? Ja. Oh, ja. Ontbijtboel klaarzetten. Wat nou, ontbijtboel. Vind je het kastje, hartje? Je weet toch wel, bordjes, botervlootje, kopjes, varkjes, mesjes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zet nog meer. Sluit alle ramen gelijk vloers af en vergrendel ze. Ja. De huiskamer opruimen. Controleren of alle lichten uit zijn. Gordijnen mm -hmm. op de eerste verdieping openschuiven. Kleden recht leggen. Lieve schatten, deze volwassen dagtaak. Ja, heb je gelijk. Dat was ook mijn idee gisteravond. Dat is een heleboel. Maar ik heb de rest voor mijn rekening genomen. De rest? Welke rest? De kinderen in bad gestopt, ze melk laten drinken, lessen overhoord. Hun kamers zijn kant gemaakt, het avondgebedje met ze gebeden. De kruiken gevuld en Sheila een drankje gegeven. En, oh ja, natuurlijk. En een pleister op Raddy's knie geplakt. En toen, uh, toen heb ik nog wat, wat hemden en zo gestreken. Hmm. Ja. En toch ben je nou al klaar om naar bed te gaan. Ongelooflijk. Nou, helemaal klaar is overdreven. Ik moet zelf ook nog een bad nemen. En ik moet mijn nagels verzorgen, mijn haar wassen, krullen zetten, handen met crème insmeren. En een overhemd voor jou klaarleggen. En een briefje schrijven voor de melkboer. En dan, oeh, uh, oeh, oh, jongens. Oeh, waar ben ik ons? Nou, door is het schat. Toe Nou. Hmm. Wil jij direct wat thee zetten? Thee? thee. Oh, oh, thee, ja, ja, natuurlijk. Oh, en, en wil je me dan een kopje boven brengen, schat? Ja. Een met een gesmeerd broodje. Een, uh, een gesmeerd broodje met, met, met jam. Ja, er staat wel zo'n heerlijke pot aardbeienjam in de keuken. Oh, liefje, en breng ook nog maar een boletje mee. Ja, hmm? <laughs> ja, zeker, goed. Uh, lieve schat, boletje... Polishje, Borisje, dan kan ik toch geloof ik, het beste met de ramen beginnen, hè? Ja. Hé, hey, Roddy, wat doe jij in het bed? Wat? He? Uh, ik dacht net dat ik morgen een formulier moet inleveren op school. Wat voor formulier? Ja, uh, ik weet niet precies. Het, het heeft iets met een examen te maken, pap. En jij of mami moet het invullen. En waar is dat papiertje dan? In uh, mijn tas. Ik zal het even pakken. Ja. Hé, hey, je kan het nog bellen. Ach, uh, Roddy, wil je even... Ach, nee, nee, nee, dag maar. Ik kan beter wel even gaan. Jij nu achter die deur, Sila? Nou, kom, ga maar even naar binnen. Dat is alles wat je koud, hè? Wat doe ben jij beneden? Huh? Wat moet de formulier in? Ja, ik heb er ook eentje gehad. Dan gaat het hem halen. Ik weet niet meer waar ik het gelaten heb. Wie belde dat op? Oh, iemand voor een liefdadigheidscollecteur. Wat huh. zoek je het toch? Huh, dat formulier? Ik dacht dat het in mijn tas zat. Ja, ben jij iemand zoeken, Siela? kan mij ook niet vinden, Oh, Zit er een stel. Kinderen, ja. Hallo, met Wilkinson, ja. Oh, ben jij dan, Match? Ja, ja. Nee, nee, die is er niet. Nee, die uh, ligt in bed. Nee, nee, nee, nee. Niks naast, niks naast, nee, nee. Ze zijn een beetje betest naar bed gegaan. Ach, eh, eh, eh, Roddy. Kijk even. Uh, uh, nee, dat is nog tegen Roddy, uh, Mads, ja. Wat zeg je? Wat, wat, wat, wat zeg je? Ja, uitstekend. Ja, dat zou ik tegen hem zeggen. Wanneer? Dinsdag, dins, jazeker. Dat is goed, dat is goed, ja, ja. Huh? Ah, natuurlijk, van mij gaat het dat steken. Uitstekend pak, wel zeggen, ja. <laughs> zeg, hoe is het met dik, hoe is het met dik, hoe is het met dik, hè? He? Mooi, mooi, mooi. Ja, fijn, fijn, ja. Ja, zal het niet vergeten. Ja, dag met, tot ziens. Wat is dat? De, mevrouw Henry belde. Die zei dat, je mama beloofd had voor de kanarie te zorgen. En, en, dan wacht ze vanavond, die plaats vanmorgen... Hier. Is dat hem? Ja. Hij slaapt. Oh, sla oh, nou. Nou, zit dat ding maar op die kastiekooi. Pa, mag ik gewoon snel, hè? Maar mag ik ook melkpakken? Ja, jongens, gaat dat in de melk. En Ga alsjeblieft dan aan je bed. Ja, over die telefoon. Met Wilkinson spreekt u. Nee, u spreekt met Wilkinson. Nee, acht, zeven, zes, negen. Nee, mevrouw, nee, nee. Sp Spijt me voor u, maar u spreekt niet met dokter Wombaaf. Nee. Ik verzeker u dat ik geen dokter ben. Nee. Ja, luister nou eens even goed, mensen. Ik zal toch zeker wel weten of ik een dokter ben, ja of nee? Dat... Lijstje, lijstje, lijstje. weer lijstje. Nee, wacht even, dat is waar. De thee, de thee. Laat dat nou het eerste doen. Laat dat nou het eerste doen. Wat? Ja. Wacht, wil ik op drinken? Eh? Ja, wat mij betreft. Maar morgen niet op de vloer. Ja, ga maar zitten, ga maar zitten, ga maar zitten. Ga ik even thee zetten. Ach, pak eens even die telefoon aan, ik was al. Met het huis van Wilkinson? Eh... Uh... Nog oh, een Zou papa even roepen? Pap! Ja? Iemand voor aan de telefoon. Nee! Ah, wat nou? Ah, ja. Hallo. Hallo. Ja, nee. Nee, u spreekt niet met dokter Wombat. Nee, nogmaals. Nee, u hebt het verkeerde nummer. Ah. Mamie, roep pap, ze vraagt dat u nee blijft. Ga mij aan zitten, zetten, pa. Dan mogen wij ook een popje. Zetten. Ga naar je bed, nu! Noosje, twaalf, auto. Nossie, dertien, de, de, de, de, de melkflessen buiten zetten. Oh, ja, ja, met hulken spreekt u. Nee, u spreekt niet met dokter maar u spreekt wel met uw moordenaar. Ah, oh, luisteraars, volg mijn raad op, ik smeek het u, ga naar bed en doe het nu. Uh... Goedenacht en welterusten. Dit was een aflevering van ons hoorspel De Wilkinsons. De rolverdeling, Roderick Wilkinson, Jan Borkers, Jean, zijn vrouw, Wiesje Bouwmeester. Roddy, Nina Bergsma. Sheila, Annemarie Dupont van Ees. En Frank Sempel, Hans Veerman. Regie, Johan Bodegraven.